Ik heb u de vorige week verteld hoe ridder Lancelot door de toverkunsten van koning Arthur's boze halfzuster Morgan de Fee daartoe verleid sliep met vrouwen Ilene. en hoe zij na het liefdespel pas ontwaakte toen de wachter de dageraad blies en hoe jonkvrouw Ilene van harte verheugd was toen zij de ridder Lancelot zo slapend naast zich ontwaarde maar hoe deze diep ontsteld werd, en hoe hij diezelfde dag nog steels wegtrok naar een klooster, om daar zijn zonde te bekennen aan iemand afgestorven van het vlees en de wereld, en hoe daar niemand in dat klooster was, behalve achter tralies en duistere vrouwen in een nonnenhabit. en hoe Lancelot zo ontdaan was en verwacht, dat hij niet bemerkte dat die vrouw de boze Morgan de Vee was. Zodat hij argeloos tegen haar zei... Heilige moeder, heb medelijden met mij. Ben daar, mijn zoon. Je bent in Gods huis. Vergeef mij, moeder. Ik ben wanhopig. Ik heb een grote zonde die ik moet biechten. Kalmeer, Knieën. Vertel me nu van uw moeilijkheden. Ik heb... De liefde bedreven met een maagd, een maagd van hoge afkomst, met wie ik niet kan trouwen. Ik heb haar en mezelf onteerd. Dat is een zware zonde, maar alle mannen zijn verdorven. Moeder, er is nog meer. Ga verder. Ik weet niet hoe het gekomen is, maar het scheen mij toe, toen ik bij deze maagd lag dat ik bij de vrouw van mijn eigen koning lag... ben ik hiervoor niet tweevoudig verdoemd. Je hebt werkelijk zwaar gezondigd. Zeg mij wat ik moet doen. Ik verlang naar straf. Ik zal alles doen wat u maar wilt. Ieder gevaar trotseren. Ik zal beloven de koningin die ik in mijn hart heb onteerd... nooit meer te zien. Ik denk dat dat een te gemakkelijke boetedoening voor u zou zijn... Zeg me wat ik moet doen, en ik zal het doen. Ga terug naar uw koningin, en verkeer altijd in haar gezelschap. Praat met haar, wandel met haar, spreek haar vriendelijk toe. En iedere keer dat u haar aankijkt, herinner u dan hoe u haar in uw hart hebt bezoedeld. Draag uw schuld, maar spreek er nooit met enige levende ziel over. En zo door Morgan Lefay misleid, keerde ridder Lancelot naar hij dacht gesterkt naar de Burcht Camelot terug, waar koning Arthur verbleef met zijn schone vrouwen, koningin Guinevere. Deze was zeer verheugd en ze zei... Oh, Lancelot, het is heerlijk dat je terug bent. Het hof was zo saai toen je weg was. Dit avontuur heeft je opgemonterd? Oh nee, mijn terugkeer heeft me opgemonterd. Herinner je je onze eerste ontmoeting nog? In de boomgaard van je vader. En ik was met mijn zusters aan het spelen. Oh, wat voelde ik mijn dom, lomp meisje toen die schitterende ridder verscheen. Ik dacht dat ik nog nooit zo'n mooie man had gezien. En nu weet je dat ik slechts één uit velen ben. Niet voor mij. Jij bent mijn dierbare vriend. En die woorden, jij bent mijn dierbare vriend... Die werden vernomen door de boze ridder Mordred, die een handlanger was van Morgen de Fee, en die in het verborgene de koningin bespieden. toen zij die woorden tegen de ridder Lancelot zei. En waar dat op aard liep, dat vertel ik u nu. Het gebeurde in die dagen dat er een jonge onbekende ridder in de burcht Camelot verscheen, waar koning Arthur hof hield. En Arthur zei tegen hem... Een nieuweling. Sta op en zeg wie u bent. Uh, sire, ik, ik, ik, ik, ik ben Guido de Laporte. En ik bied u nederig mijn diensten aan. Ach, Guido de Laporte. Ja, heer, alsjeblieft. Wij hebben grote dingen over uw broer Mardor de Laporte gehoord. Sire, iedereen heeft van de faam. Vanen... Van mijn broer gehoord. Is uw broer mador met u meegekomen? Helaas hier. Ik kom alleen. Deze ridder heeft een droevig lang gezicht hier. Dat heeft hij inderdaad. Ik, ik, ik kan het niet helpen dat ik een lang gezicht trek hier. Overal waar ik kom, stel ik teleur omdat ik niet mijn broer ben. Ik vecht, ik leid, ik help de be be behoeftigen, maar toch, overal zeggen ze tegen me. Guido de Laporte, Oh, wanneer komt het maar door? Guido, met verlof van mijn koning, u hebt hier vandaag een vriend en een geest van land gevonden. Want ook ik heb broeders. En mijn lot is erger dan het uwe, want ik heb er drie. Alle dapperder, nobeler en sterker dan ikzelf. De machtige Gawain, de vurige Gareth en de onversaarde Agravain. Ik kruip als een muis in een schaduw, meneer. Ik voel mee met deze brave ridderheer. Het is zwaar voor ons jongens wanneer onze broers ons in ieder opzicht overtreffen. Behalve met de tong, Mordred. Je praat te veel. Wees welkom aan het hof. Gebruik uw tijd verstandig. Misschien zult u uw broer nog even haren. De jonge Mordred is een vriendelijk wille. Deze vriendelijkheid, deze vrolijkheid zijn de tekenen van ware heiligheid. Ik denk het ook, ik denk het ook. Zuster, het was een gezegende dag... Toen je de jonge Mordred aan mijn hof hebt gebracht. Maar Koning Arthur wist niet wat hij zei toen hij het een gezegende dag noemde dat de jonge Mordred aan zijn hof kwam. Want deze handlanger van Morgan de Fee had groot kwaad in de zinnen tegen Arthur's koningin vrouwen Guinevere. ...want Mordred smaalde op de zuivere liefde ...die de ridder Lancelot zijn hoge vrouwen toedroeg. Hoofdseliefde, liefde. Huh. Zou jij geen vrouwen willen hebben om voor te lijden en om voor te vechten? Ik niet. Als ik moet lijden en gevaren trotseren... ...dan zal ik dat voor niemand anders doen dan mezelf. Of voor de koning natuurlijk. Natuurlijk. Ja. Wij zouden de zaak van de koning dienen als wij die ridderlijke liefde van Lancelot eens aan de kaak zouden stellen. Uh -huh. Doe jij dat. Jij bent de oudste, broer. Ja, dat ben ik, Mordred. En opgestookt door zijn broer Mordred... liep de ridder Acroveen. naar de ridder Gawain. En ik zeg dat iemand het de koning moet vertellen. Vertellen? Wat vertellen? Wat valt er te vertellen, snotneus? Dat zijn koningin verliefd is op Lancelot maar dat ze hem in zijn gezicht en achter zijn rug belachelijk maken met hun geminnenkoos. Wie lacht mijn koning uit? Lacht jij de koning uit, Agroveen? Ik zeg dat iemand het de koning moet vertellen, met de beste bedoelingen. Ik zou mijn koning niet willen bespotten. Het is onze loyale plicht, Voorheen. Je bent een dwaas. Waas. Je weet niets. Ik ben geen dwaas. Ik heb ze samen gezien en ik weet wat ik weet. Idioot. Lenslot is een edele ridder en de kampioen van de koningin. De liefde is onschuldig, de koning glimlacht erom. Maar de koning heeft niet gezien wat wij gezien hebben. Vertel het ze, Mordred. Wat moet ik ze vertellen? Ik denk dat mijn broer iets verkeerd heeft begrepen. <grijg> je was erbij. Ik probeerde de code van hoofdse liefde uit te leggen... zo goed als mijn armzalige geest me dat toestond. Wil van mij verstandig te zijn, Agravain? Geen woord tegen de koning hierover. Waarover, Agravain? Oh, niets, zie je. Alleen maar een familieruzie tussen broers die uw belangstelling niet waard is. Toch wil ik het weten, Joane. Niets dat mijn ridders aangaat is te onbelangrijk voor mijn belangstelling. Nee, heer, het is iets dwaas en het is voorbij. Ik denk dat het voor sommigen niet dwaas is. Spreek, Joane. Vergeef me, Sire. Ik wil hier niets mee te maken hebben. Ik ook niet, Sire. Dan moet ik het jou vragen, Agravain. Sire. Ik ben bang dat de koningin te veel liefde voelt voor Lancelot... en dat dit uw schande zal aandoen. Agravine, jij bent een jonge ridder... en daarom ben ik bereid je deze laster te vergeven. Ik heb het volste vertrouwen in mijn koningin... en in mijn beste ridder. Sire, de enige fout van mijn broer, is die van onwetendheid en jeugd. We hebben nog veel te leren. Geef hem dan goede raad, Mordred... En laat mij hier niets meer over horen. Heer, dat zal ik doen. Maar de boze morgen de Vee ergerde zich over de onbesuistheid van haar handlangers met en Agraveen. Daarom zei zij... Agraveen is veel te haastig geweest. Veel te haastig. Hij houdt te veel van vlees tante. Zijn bloed is te heet. Hij moet leren geduld te oefenen. Zoals ik heb geleerd geduldig te zijn. Ik heb mijn vaders zwaard altijd bewaard. Sinds ik een klein meisje was. Sinds de dag waarop hij door Oeter Pendragon werd afgemaakt. En ik heb al die jaren toegezien... hoe die welp van Oeter... over heel Brittannië de baas heeft gespeeld. Maar... ik heb geleerd... te glimlachen, Mordred... Te glimlachen, toe te zien en te wachten. En morgen bedacht een moorddadige list die de koningin voorgoed in haar macht moest brengen. Ik heb een ideetje dat haar misschien zal verlokken. Kijk, Perziken. Maar die zijn er niet in dit jaargetij. Zijn ze echt? Helemaal echt, Agraveen. Maar ook eigenaardig. Als je er een eet, zul je je als een dwaas gedragen. Ook al ben je de wijste man in de christenheid. Inderdaad, een vreemde vrucht, tante. Wat zou er gebeuren als Agraveen er een zou eten? Stil. Agraveen, aan wie zou jij deze vrucht geven? Denk eens na. Hmm. Aan Guinevere. Dan zou ze haar liefde voor Lanslot bekennen en schande over zichzelf brengen en Arthur zou zien dat ik gelijk had. En morgen de vee schikte de vergiftigde perziken op een schaal en zette die schaal in vrouwen Guinevere's kemenade op een tafel. En vrouwen Guinevere zei... Wat een mooie perzik is dat. En een wonder. Hoe is die hier gekomen? Ik weet het niet, vrouwen. Ik ook niet. Uh, en, en ik even min. Wie zal er dan van proeven? Mevrouw, ik denk dat dat alleen voor een koningin is weggelegd. U spreekt heel goed, Mordert. Zoals altijd. Maar toch, omdat ik gelukkig ben in de vaste hoop dat mijn heer terugkeert... ...denk ik dat ik hem aan iemand weg zal geven, Mordert. Oh, vrouw. Ik ben het niet waar. Nee, nee, ik weet het. Guido de Laporte. Ja, Guido met het lange gezicht. Jij die nooit in iets nummer één bent geweest. O, oh, Guido, wat heb ik verlangd om jou te zien lachen. Nu zal ik jou nummer één maken van allen die hier bijeen zijn. Vrouwen, ik, ik, ik, ik weet niet wat ik moet ja, zeggen. Zeker. Zeg niets, proef en lach. Lach, Guido. En Guido nam de Persik aan en zeeg ineen en zei... <laughs> ik, ik ben vergiftigd. Mijn broer zal deze misdaad wreken Het bericht van de aanslag op redder Guido de Laporte, de koning, werd gemeld. Toen zei deze... Ik kan dit niet geloven. Ik zou het zelf ook niet geloven, Sire, als ik het niet met mijn eigen ogen had gezien. Maar droef als ik ben om het te zeggen, ik heb de koningin de vrucht van haar eigen schaal zien nemen. Ik heb haar Guido de La Porte zien kiezen uit allen die hier aanwezig waren. Ik heb hem ervan zien eten en sterven. Mijn beste ridders... Hoe zouden wij dit kwaad van de koningin kunnen geloven? Want wat zou zij tegen Guido hebben? Een menagolieke kerel die zijn hele leven lang in de schaduw van zijn beroemde broeder heeft geleefd... en nooit iemand enig kwaad heeft gedaan. Nu dan. Sire, dit doet mij verdriet. Want ik denk dat u weet dat ik oprecht van de koningin houd. Ja, Mordred, dat weet ik. Maar... Ik heb veel in het gezelschap van Guido verkeerd en hij heeft me verteld dat er iets was waar hij zich zorgen over maakte dat hij u wilde vertellen en dat het de koningin betrof. En wat was dat dan? Hij was een bescheiden en nobel ridder, sire. Hij heeft het mij niet verteld. Misschien weet u het zelf. Hoe zou ik het moeten weten? Ben ik een gedachte lezen? Sire, vergiffenis. Nee, Mordred. Sta op. Je bent een eerlijk ridder. Zuster, jij hebt al die tijd gezwegen. Wat heb jij te zeggen? Wat kan ik zeggen? Ik was niet aan het hof toen deze droeve gebeurtenissen plaatsvonden. Zoals je maar al te goed weet. Laat mij nu alleen. Ik moet nadenken over wat mij te doen staat. Je hebt ons bedrogen, Morgan. Een list om dwaasheid aan het licht te brengen, zei je. Maar nu maak je ons medeplichtig aan moord, en valse beschuldiging van moord. Ik zou daar geen toestemming voor hebben gegeven. Als Guinevere wordt veroordeeld, zijn wij allen verdoemd. En toen kwam er in die dagen een nieuwe ridder aan het hof. En deze was zeer vertoornd. Arthur, ik denk dat u weet wie ik ben. Maar door de la Wij hebben allen van uw grote daden gehoord. En de wereld kent uw faam... Als een ridder toegewijd aan de kunst van de oorlog. Dan hebt gij goed gehoord. Waarom komt ge naar mijn hof, Mador? Om gerechtigheid te eisen. Uw koningin heeft mijn broeder vergiftigd. Ik zie die vrouw hier niet. Verbergt u haar voor mij, Arthur? Laat de koningin binnenkomen. Mag ik niet mijn plaats naast u innemen, heer? Het is beter zo, Quinevere. Deze ridder is gekomen met bepaalde beschuldigingen. Ik moet hem toestaan die te uiten. Ik ben onschuldig, hier. Laat hem dus zeggen wat hij wil. Spreek, mado. Quinevere, u hebt mijn broeder door vergiftiging gedood. U hebt hem verraderlijk gedood, ten overstaan van velen die hier vandaag aanwezig zijn. Wie wil dit ontkennen? Ik ontken het, want God weet dat ik onschuldig ben. Ik weet niet hoe Guido is gestorven. Arthur, ik heb gehoord dat dit hof trouw is aan de code van ridderlijkheid en gerechtigheid. Heb ik dat goed gehoord? Of maakt de grote koning uitzonderingen voor wie hij lief heeft? U hebt gelijk, madame. Gerechtigheid is geen gerechtigheid als zij niet voor iedereen geldt. Ik eis dat uw koningin haar gerechte straf zal ondergaan. De dood is de juiste straf voor moord. Als zij haar schuld ontkent, laat het haar dan bewijzen door een tweegevecht. Laat haar kampioen naar voren treden, dan zal ik hem doden. God zal de man die voor een rechtvaardige zaak strijdt beschermen. Wij zijn allen zondaren in de ogen van God, mador. Wilt ge geen genade betonen? Wat voor genade heeft mijn broer Dino gekregen? Mador de Laporte, luister goed. Kom over zeven dagen naar dit hof terug en gij zult de kampioen van de koningin in het gevecht tegemoet treden. Ik ben tevreden gesteld. Maar juist in die dagen bevond de kampioen van vrouwen Guinevere, de ridder Lancelot du Lac, zich niet aan het hof. Niemand wist naar welk groot hachelijk avontuur hij was uitgereden. En vrouwen Guinevere werd daardoor zeer ontsteld. En de tijd verstreek en koning Arthur zei, Mijne heren, de dag van de afrekening is slechts twee dagen van ons verwijderd. Het is een schande voor dit hof dat een vrouw die haar onschuld betuigt, geen kampioen heeft. Wie zal de eer van de koningin verdedigen? Broeder, deze stilte zegt meer dan woorden. Hij vervult me met verdriet. Uw ridders zijn geen lafaards maar ze durven niet te zeggen wat ze op hun hart hebben. Dus moet ik voor hen spreken. Het is de mening van iedereen die hier aanwezig is, dat Mador een rechtvaardige grief heeft en dat God met hem is. Geloof je dat? Is dit wat jullie allemaal geloven? Heer, de koningin is onschuldig. Vrouwen, zolang er zich geen betere man aanmeldt dan ik, is het mijn eer, uw kampioen te zijn. Arthur. Het is middag. Ik kom op te vechten. Niet om te praten. Is uw kampioen komen opdagen? Of wilt u me zeggen hoe uw vonnis over uw koningin luidt? Heb geduld, mador. Heer. Koningin Willevier, ik vraag verschoond te mogen worden als uw kampioen in deze twee Want, vrouwen, er is een betere man gekomen dan ik. Lanselots. -Lans -Lans. en in de stilte die viel na zijn onverwachte verschijning die aan een hogere macht moest worden toegeschreven, groette koningin Guineviers kampioen de ridder Lancelot du Lac in spiegelend zilveren wapenrusting gehuld zijn vrouwen met zijn lans. En zijn helmvizier sluitend koos hij positie en velde zijn lans en reed op de uitdager de ridder Mador in, en bewees met Gods genade de onschuld van zijn vrouwen door de ridder Mador uit het zadel te werpen. En deze stond op, en zij staande voor koningin Guinevere's paviljoen. Koningin Guinevere, ik trek mijn onrechtvaardige beschuldiging uit vrije wil in en smeek u onvergiffenis. Koning Arthur, doe met mij wat u wilt. Sta op, Madaw. Ga heen uit mijn landen en leef in vrede. De vijfde aflevering in deze BBC-radiobewerking van de Legende van Koning Arthur... ...hoort u volgende week zaterdagavond, eveneens vanaf kwart voor tien op deze zender. U hoorde de stemmen van Dore Smit, Annie Orrie, Kees Broos, Kees Kolen, Edmond Klassen... ...Hans Dagelet, Rob Fruithof. John Leddy, Erik Plooier, Jan Staring en Jaap Wieringa. Bewerking en Davis, vertaling Max Schoekart, regie... Coach Mulder.